Goedemiddag, ik ben Jasper Stads en dit is het nieuws van NOS op 3. Er wordt niemand vervolgd voor de dood van een baby in Ter Apel. Dat kindje van drie maanden overleed anderhalve week geleden in een sporthal bij het aanmeldcentrum. Het Openbaar Ministerie zegt nu dat er niks strafbaars is gebeurd. Er wordt nog wel gekeken naar andere dingen die een rol kunnen hebben gespeeld. Er wordt onderzocht of de baby in de sporthal wel genoeg zorg kon krijgen... en of de leefomstandigheden oké okay waren. Ook de Raad van Europa trekt erover aan de bel. Zij zeggen dat er in Ter Apel niet goed wordt omgegaan met de mensenrechten van asielzoekers. De Raad wil dat de staatssecretaris snel genoeg bedden, eten en douches regelt. Minister Van der Wal wil dat Nederlandse experts gaan kijken naar een nieuw stikstofrapport. Vanochtend bleek daaruit dat sommige natuurgebieden in ons land nog meer last hebben van stikstof dan we dachten. Van der Wal zegt nu dat ze naar het rapport gaat kijken. Ja, ik heb uh, net gehoord dat dat conceptrapport er in Europa ligt. Uh, ik vind het nu heel belangrijk dat we heel uh, snel uh, uh, zicht hebben op duidelijkheid. Ook voor de boeren, uh, ook voor de natuurorganisaties, ook voor mij. Zodat we ook heel snel ons beleid eventueel daarop aan kunnen passen als dat nodig is. Het zou dus kunnen dat op veel plaatsen nog harder moet worden ingegrepen om de stikstofdoelen te halen. En Tennis Rafael Nadal is door naar de volgende ronde van de US Open. Na een slechte start ging zijn wedstrijd vannacht op zich makkelijk. Tot dit moment. has just been shown on the big screen, Nadat hij de bal raakte, stuitte er zijn racket nogal hard in zijn gezicht, vol op zijn neus. Dat al dacht even dat hij hem gebroken had. At the beginning, I thought I break it the nose because I was a shock. The beginning and was.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 dus op de A7 op de afzetdijk richting Friesland. 2 kilometer met 10 minuten oponthoud. En een kwartier vertraging heeft het verkeer op de N501 voor het veer naar Den Helder. Tot zover de verkeersinformatie. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zon. Zon. Zee. Zandvoort. Zomerheers is de zomer van ZFM. Met, Met nu ZFM luncht. Blijf op de hoogte van alle gebeurtenissen op het circuit. Het circuit. Race radio. Race radio. Welkom bij het ZFM radioprogramma Morgen is het weekend. Weekend. Live vanaf het circuit in Zandvoort. Race radio. Race radio. It might seem crazy what I'm about Op het, op het circuit. Race Radio. Race Radio. Race Radio. Ja, welkom terug na vijf weken uh, afwezigheid. Uh. Ah, we hebben een mooie zomer gehad, dus we hebben een, hebben een hele mooie uh, zomer ja, gehad. Goed gepland. Ja. Ja. ja. ja. ja absoluut. Dat, uh, dat konden we niet beter doen. Nee. Maar, maar goed, we, we zijn. Ja. ja we weten vandaag Race Radio, hè? We weten vandaag Race Radio. De hele week ja. natuurlijk. Waardoor denk je? Uh, heb je die rey? Oké. Leef op de hoogte van alle gebeurtenissen op het circuit. <lacht> Race radio. Race radio. Oké, okay, bij uh, Race Radio heeft waarschijnlijk iets te maken met het circuit toch denk ik <lacht> <Goed>. meer. <lacht> Niet met jouw darmen. En uh, <lacht> Ja. We hebben ook aan de telefoon hebben we Roy. Roy, welkom. Ja, dankjewel. Live vanaf de toilet. <lacht> <lacht> <lacht> nou. Ja, was open doel, denk ik. Hè? Ja, ja, ja, ja, ja. ja. Goedemiddag, lekkere zomer gehad weer. <lacht> en uh, we zijn weer fris en fruitig voor een uh, nieuw, uh, nieuw seizoen. Uh, ja, wat is er afgelopen weken gebeurd bij Stadford Sight? Met plezier doen we dat natuurlijk weer bij jullie. Ja. Dus uh, ja. Hebben jullie een lekkere zomer gehad? Ja, een heerlijke zomer. En nog steeds eigenlijk, hè? Ik ben gistermiddag ja, nog gespond. He, het weer, ja. uh, het, het, het houdt niet op. Het houdt zeker niet op. Ja, gelukkig. Uh, nee, ik vind het ook wel, wel blij, wel hoor. Het ja. Ja. is wel lekker. Ja. Zeker met die gasprijzen. Dus ik wil de verwarming niet aanzetten. <laughs> <laughs> nee, ja. Nou, toch is maken. het. S'nachts vind ik het best wel weer kouder, hoor. Ja, Stas, dat, ja dat wel, maar, maar het zomersgevoel is er nog hoor. En bij de toeristen ook. Ja. Ja, ja, zeker. Ja. ja. ja. Dus uh, maar laten we snel uh, gaan wat er is er gebeurd zoals we zijn. Want dat is heel veel namelijk. Oké. Okay. afgelopen week. Want uh, we begonnen natuurlijk. Uh, Vorige week uh, met Yves Werens nodig uit op het uh, Raadhuisplein. Groot podium natuurlijk. Ja, ja. Zelfs de site uh, was daarbij uh, live. En uh, we hebben daar uh, hele leuke interviews en uh, reputatie kunnen maken. Met alle artiesten die erop zitten. Waaronder O'Geen, Yves Werens zelf natuurlijk, Sander de Bouzier, onze eigen Lady Mix. Een uh, DJ Lady Mixie optrad. Dus ja, dat was dat een hele leuke, e leuk evenement. En dat had wel echt allure voor Zandvoort. En ik denk dat dat bij de gemeente en de inwoners wel nou, meer smaakt. En hopelijk gaat dat ook gebeuren. Want het ja. uh, raadhuisplein stond bommetje vol. Het leek wel of Sinterklaas aankwam. Zo ja. druk was het. Nou, mooi. Dus uh, helemaal geweldig. Dus dat was een van de items die wij van de week hebben op mogen nemen. Die natuurlijk bij ons op het YouTube kanaal uh, terug te zien is. Ja, en dan ga je inderdaad naar aan de race. Uh, want uh, komende weken gaat, natuurlijk het, of komende weekend gaat het natuurlijk allemaal gebeuren op het Park Zandvoort. En uh, ja, we hebben toch wel een hele leuke impressie kunnen maken van... de. Van de opbouw op onze Facebookpagina. Het ah. begon natuurlijk vorige we of afgelopen week met de bruggen die gebouwd ja. werden op diverse plekken. Kopen Passarel eh, bij de ingang van Zandvoort en bij eh, Auto Strijden voor de Deur. Uh, ja, dat is wel een spectaculaire happening. En daar zijn filmpjes te zien van op, natuurlijk op uh, Facebook bij ons. En uh, onze ja, mensen kunnen, kunnen bij ons ook uh, wat. Uh, input geven. Dus we kregen ons via de mail een hele leuke, leuke filmpjes toegezonden via uh, redactie.sandvoortinsite.nl waar uh, ja, men ons op de hoogte kan stellen van wat er gebeurt in het dorp. Uh, en wij nemen dat graag uh, mee en versla dat, verslaan dat graag in, uh, ja, uh, op ons platform. Nog één keer de uh, website? Uh, redactie.sandvoortinsite.nl En daar kunnen mensen okay. zich... Uh, uh, in ieder geval mailtjes te sturen met foto's, filmpjes of een leuk iets okay. wat er gaat gebeuren. En wij, wij houden graag de mensen op de hoogte. wat er komende we weekend allemaal gebeurt in ons ja. mooie dorp. Ja. Uh, verder uh, is natuurlijk er veel, nog veel meer gebeurd rondom het. ...rondom het circuit. Ik ben even stiekem aan het kijken, want het is zoveel om te, om te onthouden. Nou ja, we hebben natuurlijk de staking. Gaat er nou wel een staking komen rondom uh, de Formule 1 uh, met de treinen of niet? Nou, gelukkig is dat niet aan de orde en heeft de NS la, uh, net laten weten op hun, uh, op hun Twitter... ...dat de treinen gewoon zoals gepland, gewoon rijden naar Zandvoort. Dus dat is hartstikke mooi. Ja. Verder, pluspunt Zandvoort is samenwerking met Sportservice Zandvoort. Uh, uh, een heel mooi uh, kinderevenement. Want de oudjes tegen de kinderen. Uh, ze hadden een ook gemaakt op de Louis Davids uh, uh, carré. En dan konden ze op het pleintje lekker skelteren, lekker uh, racen met de step of skielen. het maakte niet uit. En de ouderen konden met een scootmobiel erachteraan of met een rollator <laughs> goed, dus dat was heel leuk georganiseerd. Oh, dat ben ik wel benieuwd naar. En onze dus slaggever Gina heeft daar een leuke filmreportage van gemaakt. Ja, leuk. Ja. <laughs> en... Een primeur voor heel Zandvoort. En ik denk ook op de Zandvoortse radio. De auto van Max Verstappen staat op dit moment bij Mango Speech Bar op het strand. Komende drie dagen. Oh. Een hele mooie glazen kooi hebben ze gemaakt. En de um, komende drie dagen kan uh, Zandvoort en de toeristen natuurlijk en de bezoekers voor het circuit deze auto bewonderen op het strand van Zandvoort en natuurlijk een leuke selfie maken. En daarbij ook, want iedereen kent natuurlijk dat filmpje, de, van de achteruitrace met de dafjes ja? op het circuit. De daf waar Max van Stappen heeft ingereden staat ook bij Mango's. Die heb ik gezien, ja. Wat leuk. Dus, ja. Bij Mango's Beach, daar zijn ze alle twee te vinden. Ja. ja Oké. Okay. Ja. Leuk. Maar heeft Max zelf zijn auto niet nodig dit weekend? <laughs> <laughs> uh, ja, nou, ik denk dat het een vorige auto is of een, oh. een showmodel die al <laughs> eerder verschoen is. Maar dat zou best wel kunnen. <laughs> <laughs> Ja, ze is een beetje menig, Ik ben sorry, een beetje sorry joh. Ja, dat is te merken. Het vakantiegevoel is er nog steeds, hè? Ja, ja. ja en, en wat ook nog leuk is, want dan gaat het heel lang duren. Uh, afgelopen week heeft Zandvoort in Zuid een hele leuke uh, uh, talkshow opgenomen in Plusvit Zandvoort. En uh, met Jan uh, Lammers, David Molenburg en Mark Bibbe van uh, Beyond Zandvoort. ...over uh, ja, wat er allemaal gaat gebeuren in het dorp... ...en uh, hoe het leeft in het dorp. En daar zijn allemaal leuke reportages te zien. En uh, ook zeker de moeite waard om terug te zien... ...op ons YouTube-kanaal van zand 4 Want daar is uh, komende dagen nog genoeg te beleven... ...maar de afgelopen week was er al veel te beleven. En dus allemaal terug te vinden op uh, YouTube... ...en als op onze Facebook-pagina van zand 4 Nou, geweldig. Hartstikke ja. bedankt weer voor deze update. Hè? Yes! Nou, succes en we spreken je volgende week weer, denk ik, hè? Ja, zeker weten. En dan uh, nog meer Race Radio. <laughs> <Okay>. <laughs> Bedankt, tot ziens. Roi En vanaf het toilet. Doei, doei. Doei, doei, Jeroen. Blijf <laughs> op de hoogte van alle gebeurtenissen op het circuit. Race Radio. Take it Sometimes I just can't take it And it isn't alright I'm not gonna make it And I think my shoes are tight. I'm like a broken record I'm like a broken record And I'm not playing rap. Right. Just in a call about you, kill me Till you tell me when the heaven. floor So hold tight Come on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 I'm shaking just to let you know now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 Na hey, nou, hey, vijf weken. Goedemiddag. Ja, lekker gehad? Heerlijk. Uh, heerlijk. Ja. ja? Ja hoor. Mooi. Ja. Helemaal zo. opgeladen en zo. Kijk, We hebben wat mooi weer voor start. jullie achtergelaten, dus wat dat betreft. Ja, ja. dat ja? sowieso ja. Ah, dat ja ik heb het mee heen en weer genomen hoor. Ja. Ik heb het ook mee ja. naar Tsjechië genomen en ik heb het ook weer mee teruggenomen. Oh, je was in Tsjechië. lekker. Ja ja, ja, ja, ja. Ah, lekker. Wat was ja. jij Pim? Ik was... Uh, Zandvoort heet dat plekje. Ja. Zandvoort? Waar oh, ah, ligt oh, dat? Ja, ja. <laughs> Zandvoort. Ligt dat ergens? Amsterdam Beach tegenwoordig, ja. Amsterdam Beach tegenwoordig, ja, inderdaad. Nou, ja, ik ben ik ook door. in Drenthe geweest. En wat me oh, daar al vield, dat, viel dat uh, alle vlaggen hangen op zijn kop. Ja, Purmerend ja. ook. Purmerend ook? Ja. ja. Oh, ja, het is de ja, randstraat ja, tegen ja. de rest van de wereld, denk ik. Ja. <laughs> ja. Ja is ook af en toe een paar dagen weg, inderdaad. dus Het is toe die vlag dus dus uh, boven hangen, ja. Dat is toch ja. wel apart. Hoe is het nou als getrouwd, man? He? De witte zijn bijna voorbij, of nog niet? Die zijn toch wel altijd voorbij, denk ik. Ja, <laughs> toch? Geen idee hoe lang die duren. <laughs> zeven maar nee, jaar of Het voelt, uh, voelt helemaal prima. Het is ja? een leuk. Uh, wel druk leven op het moment. Uh, Na nou, mijn vrouw ook aan het werk is geslagen. Dus, uh, oh, ja. ja we weinig tijd af. helaas voor elkaar, dus dat is dan wel ja. een jammer. Ja. De roosters lopen niet helemaal synchroon met elkaar, dus <laughs> dat is wel jammer. Zoals dus ik werk, uh, dan dus is ja, dat ja. Vrij en andersom, ja. dus dat is wel jammer. Ja, ja. Maar uh, elke keer als we dan een weekendje samen vrij zijn, dan uh, gaan we wat leuks doen. Oh, dus uh, gaan we ook een weekendje weg of zo. Dus. Ja. Ja. ja, nee, uh, gaat helemaal goed, top. Maar goed, Heel blij. play yes, it loud. We, daar bellen we niet voor, play it nee. loud. Yes, ja. <laughs> <laughs> nou ja, moet ook even een beetje bijkletsen natuurlijk. Hè. Dat Weet ik ja, ook, ja, ja, een beetje... ja. Ja, nee, ja. ja. Nou ja, ik weet niet of jullie het een beetje hebben meegekregen, maar ik ben sinds 22 augustus uh, ben ik uh, de top 80 gestart van de jaren 80. En nee. uh, dan draai ik dus alle beste nummers uit de jaren 80, uh, van 80 dus naar nummer 1. En ik ben inmiddels bij uh, week 3 uh, aanbeland van mijn uh, okay. lijst. Dus okay. uh, komende maandag uh, gaan jullie de nummers uh, 40 tot en met 21 horen. Oh. Maar houdt het in dat de... het geen uh, hard rock meer is? Of geen, uh, Het is gewoon uh, de top 40 van dat moment jaar nee, nee, nee het gaat om de allerbeste nummers uh, uit de jaren tachtig van de hard rock en metal oh gelukkig genre. Verval, ja. dus uh... Ja, nee, ah, dat is wel een video. Metal, hè? <laughs> dus, uh, nee, dan, uh, de ontknoping volgt uh, 12 september, maar daar hoor je het dan volgende week meer over uiteraard. Ja, leuk, ja. Uh, dus ja, dan uh, kunnen we aftellen naar de nummer 1 uh, tot die tijd. En, ah, ja, zoals gezegd. Uh, in de jaren 80, 40. ik ben heel benieuwd eigenlijk. Ja, ja. ja, dus, ja de, uh, grote leuk. bands als uh, Van Halen waren die tijd populair natuurlijk. Maar uh, de glam metal, oftewel hair metal, werd uh, populairder natuurlijk. Ja. Uh, ja. Dankzij uh, nou ja, Def Leppard, uh, Van Halen, Bon Jovi, ja, ja. dat soort bands, uh, ja, ja die. Ja. Hadden de lange wilde haren, stak leren broekjes, weet je wel. Dus een beetje de foute looks hadden ze toen de tijd. Ja. En, uh, maar dat was dus heel populair. Maar ook uh, um, doom metal en death metal kwamen op in de jaren tachtig. Track ja, metal ja. werd populair dankzij Metallica, Slayer en Anthrax. Oké. Okay. Dus ja, ja die, uh, uh, die bands die komen allemaal voorbij. Dus uh, het wordt een afwisselende uitzending. Dus vooral ja, dat is wel leuk. Veel uit, van ja. die ja. Uh, stijlen die, ja. uh, staan in de lijst genoteerd. En ja, de laatste week worden wel de meest bekende nummers natuurlijk. Wow. Uh, want dat zijn dan uh, de twintig beste nummers uit de jaren tachtig ooit gemaakt. In, uh, ja, in hard rock super. en metal gebied. Dus uh, ja, dat uh, kunnen jullie verwachten komende maandag. Ja, nou doe je, en je toch, toch wel leuk erop. steeds die thema's en zo. En weer die, ja, uh, ja, en ja, ik verzin toch 80. elke keer weer nieuwe thema's. En uh, nou ja, door de jaren tachtig uh, ben ik dan ook weer uh, op gedachten gekomen om mijn jaren negentig ook te gaan behandelen. Ja, logisch, die, ja. Uh, die volgen we daarna. Dus uh, ga ik ook een, uh, een top tachtig lijst van doen ja normaal zou ik een top 90 doen ja. maar dat kwam dan niet helemaal lekker uit met de nummers nee, klopt, die ik dan ja. wil draaien om het twee uur moet vullen en ja. moet wel uitkomen zeg maar dus uh, dan ja. hou ik het maar gewoon bij een top 80 zijn er nu nog grote uh, uh, hardrock uh, groepen eigenlijk die bekend zijn? Van nu zeg ja, maar? op dit van, moment, van ja. die, die van toen he, nog steeds nee, zijn? Nee, nu, van 2020 en verder? Uh, ja, er zijn uh, met elkaar is natuurlijk nog steeds uh, ja. populair, maar wat minder. Uh, meer bands als Five Finger Death Punch, ja, dat zeg jij niet zoveel waarschijnlijk. Nee, maar Dat niet. is uh, nee. Nee. Uh, uh, wel redelijk populair. Uh, ja, de oude bands tegenwoordig ook nog steeds. Ramstein is natuurlijk hot weer. Die ja, hebben een nieuw album uitgebracht vorig jaar of dit jaar. Uh, ja, er zijn nog best wel uh, veel bands van toen ook. Uh, maar ja, ja, ja. er is ook weer een hele nieuwe uh, golf aan metal bands ontstaan natuurlijk. Ja. Uh, een soort van nieuwe death metal. Okay. En dat vind ik persoonlijk iets minder. Ik ben toch meer van de old school. <laughs> uh, ja, de trash metal, uh, de oude van dagen zijn ook nog steeds uh, actief. Um, uh, Exodus, Creator, uh, <laughs> Ja, en veel van ja. Maar. Dus ja, heel veel uh, goede muziek komt er nog steeds uit. Maar okay. uh, nou, goed om, om te horen. Nog, ja. Uh, ja. Dus ja, kan, tekers, dus jij kan nog niet, even voort met je programma. Hè? Ik kan nog wel even woord gelopen, <laughs> ja. Ik heb nog thema's zat die je kan uh, okay. uh, behandelen. Dus voorlopig uh, ben ik nog niet uitge okay. uitgeboekt. Hey, hartstikke bedankt. We gaan je ja, volgende graag, week horen. Yes, tot En week. Uh, ik ga luisteren. Bedankt. Oké, okay, nou leuk. Succes met je uitzending. Ja, dankjewel. Tot ziens. Hoi, hoi. Ja, dat was uh, Womak en Womak met Teardrops. En natuurlijk morgenochtend ook weer uh, Goedemorgen Zandvoort. Dat zal het Goedemorgen Race Radio zijn. Want uh, de, zoals gezegd, dit weekend heden we Race Radio. Morgenochtend is er weer een uitzending van uh, Goedemorgen Zandvoort. Uh, gepresenteerd door Ger Loogman en Hans Botman. De techniek wordt door, door Pim Groof gedaan. Ook de muziek. En de redactie weer door Hans Botman. Het eerste uur hebben we een live gesprek met uh, luitenant Maarten Pijnenborg, dirigent van het orkest Koninklijke Luchtmat. Die speelt op het uh, circuit. En we gaan hem natuurlijk vragen: gaat hij het Wilhelmers spelen of wat gaat hij voor mooi spelen voor ons? Um, daarna uh, krijgen we Jaap, uh, Jaap Koper. Ja? Die loopt rond met een uh, interviewset uh, of zo. En die gaat ons uh, live op de hoogte houden wat er allemaal gebeurt in het dorp. Daarna krijgen we een uh, eerste deel van het interview met Johan Berenpoot... dus ex-directeur van het circuit, dus dat wordt ook interessant. Uh, Jaap, ja, Jaap hoort door de hele uitzendingen, he. gewoon die, die belt in of we bellen of zo. Dus, uh, Daarna krijgen we in tweede uur hele Jansen over de open monumentendagen... 11 en 12 september. Dan gaat Ilya Botman ons wat vertellen. Hé, hey, die hoort bij Hans Botman natuurlijk ja over hoe het de mensen verging met de duinkaart op vrijdag. Dus vandaar. Duinkaart? Ja, vorig jaar bijvoorbeeld mochten uh, die 30.000 mensen... die hadden uh, normaal in de duinen gezeten, ja? met een duinkaart. Dus die waren niet. Maar nu zijn ze er wel. Dus. Oh, okay. We gaan 30.000 mensen daar in die duinen zitten of zo. Of misschien op de tribunes of zo. Ik weet het ook niet. Hmm. Um, dan krijgen we ook nog ontwerpster Iris Roest... over de F1-vlaggen in het dorp. Daar is zij de ontwerpster van. Dat ja? is ook wel leuk. Ja, ja. En dan als laatste Bart Botschuiver over de Rommelmarkt oud Noord op 11 september. Kortom weer een leuk en gezellig programma, denk ik. Dan hebben we natuurlijk nog de Krochten, of FanFM. Het is ook een beetje stil geweest. Alleen met FnFN hebben we twee, toch twee leuke uitzendingen gemaakt. Eentje met Rick Pimentel over Todd Rudgren. Daar kom ik het tweede uur nog op terug. En uh, eentje met uh, uh, Luc Krom over Johnny Cash. En misschien is het heel toepasselijk als ik nu een nummer van Johnny Cash ga draaien. Daar komt hij. Hallo, ik ben Johnny Cash. Ik hoor de train a-coming, het is rolling round the bend.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 Amazing. Als u nou met vakantie gaat, wat doet u? Neemt u veel mee? Ik ben ook bekend dat ik weinig meeneem. Weet je wat ik meeneem? Als ik met vakantie ga, ik neem maar niks mee. Ik kan precies zeggen, ik neem mee twee broers. Uh, ja, twee broers, die gaan altijd mee. Dan heb ik bij me een koffertje, of zo groot. Dan heb ik bij me een net. En dat is alles. Dat is alles, meer heb ik niet bij me. En dat net, dat kun, je, dat kun je je zak stoppen. En dat kun je zo uitvouwen. Nou, als ik dan aankom in Frankrijk of waar ik ook ben, dan hang ik dat net tussen twee bomen. En dan ga ik er heerlijk in liggen. Dan had ik de laatste keer had ik een beetje pech, want uh, waar ik daar was... waar? Was u daar ook dan, terwijl? Ja, daar waren geen bomen, nee. Maar ja, dan heb ik die twee broers, dus dat is nog een En dan houden we omst de beurt het netje vast. Nee, maar mensen, ik vind het zo fijn. Frankrijk is zo'n heerlijk land nog. Daar geurt de aarde nog zo naar de Franse parfum. Eh? Naar de oerparfum. Heerlijk, ik hou van Frankrijk. Als ik hier in Carré, ik heb hier, weet ik veel, tien weken gespeeld al. En, en als ik een weekend vrij ben, hup, dan ben ik weg. Dan vlieg ik, dan vlieg ik naar uh, vlieg ik naar Frankrijk. Vliegt u ook? <lacht> Nou, ik vlieg ontzettend veel, maar mag ik wel zeggen. En ik vind het leuk dat vliegen, maar ik vind het wel eh, vermoeiend toch, hè? Als ik zo'n heel stuk moet vliegen, dan... Eh... Ja. ja, een klein stukje vind ik niet erg, maar als ik zo'n lang stuk moet vliegen, dan... Dan krijg ik toch pijn in mijn armen, Heen gaat nog, maar dat hele eind terug moet vliegen, hè? Als ik dan hier druk, hè... ja dan ga ik lekker naar, naar Schiphol en dan laat ik me vliegen want daar staan de vliegtuigjes klaar en dat is ook fijn hè mensen zeggen weet je wat ik nou zo fijn vind je het vliegen dan ga je daar even zitten in de vertrekhal eh, gezellig zo met je koffertje met je broers in mijn geval dan eh? en dan zit ik daar eventjes en dan wordt er afgeroepen door de luidspreker passagiers heel op nop de kijk slag op op. goed de kijk pas aan toppel verneuwen de valse op de het op grote klap dank je wel Als u ouder bent dan 35, is dit de hoeveelheid oorsmeer dat nu in uw oor zit. Advertentie, advertentie, advertentie, advertentie, advertentie, ja, advertentie. ja, ja. nog verder. <laughs> voor sommigen is mijn ouderdom, maar voor de meesten advertentie dan. overslaan, jawel. Oh ja, ja, ja, ja. Nou, ja. oh, dat doe je dan. Uh...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 Dat moet je niet doen. Het is toch leuk in zo'n vliegtuig, mensen. Er is een leuke sfeer. Hè? En je wordt bediend, gezellig. en uh, Er is alles. Vond ik ze leuk. Ik had een leuk uh, gesprek met, uh, met uh, de stewardess. <lacht> uh, ja, toen zegt ze tegen me. Zegt ze, bent u meneer Hermans?" Ik zeg, uh, ja, mevrouw. Toen zegt ze, goh, wat leuk. Toen zegt ze, uh, zou je misschien in het vliegtuig een, uh, een liedje willen zingen?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 Zeg maar mensen, wat ik eigenlijk vertellen wilde, was dit. Kijk, met dat vliegen ben je er zo. Ik heb in Frankrijk heb ik een adresje. En daar ga ik bijna elk jaar naartoe. Gezellig, zeg, een herberg. Een eenvoudige herberg. Nou ja, het is een heel klein ding als het regent zetten ze het binnen. Het is een ding waar ik zeg, ja, ja. Het, het mag geen naam hebben. Als je me zegt hoe heet het, dan weet ik het niet, want het mag geen naam hebben. Het is een gewoon dingetje. Ergens in de Franse Provence, een wit huisje auberge. Dat is alles wat erop staat. Auberge. Een herberg. Is van een Franse mevrouw, van een aubergine. En dat is een... Ja. Barbara heet ze. Een schat van een mens. Een schat van een mens. Een typische Française. Heel joyeus. En niet op de mondje gevallen. Nou ja, één keer is ze toen... Ja, toen is ze toch op de mondje gevallen. Eén keer. Dat vond ik wel lelijk. Want dat Zo'n lip had ze meteen, hè. Dat zag er lelijk uit, hè. Ze zei ook zelf, uh, je tombé, hè. Ik ben gevallen, je tombé, Je tombé sur ma petite bouche. Nou, ze had zo'n bouche, nou, ik schrok, ik schrok. Ik zeg, uh, hoe is dat gebeurd? Uh, in Frans dan, hè. Ik zeg, hoe is dat gebeurd in Frans? Ik zeg, uh... Ik zeg, euh, comment ça, ça c'est ça passé, ça, c'est ça Hoe Comment ça, ça hè? Toen zegt ze, een roe, een roe, een roe. Losse roe, hè? <tied> en Maar euh... ja, een dag later was het over. <tied> oh, het is een leuk mens. Ja, ik kom er al jaren. Ik ben er als kind in huis. En dat vind ik zo gezellig. Als ik er, uh, als ik er logeer, dan komen ze 's morgens, ze mezelf wekken. Ik <lacht> kom mezelf wekken, typisch Frans, dan klopt ze op mijn kamer en dan roept ze 'Antoine'. <lacht> en dan roep ik 'Antrae'. Hm? En dan komt ze de kamer binnen en dan legt ze een eitje. Nee, dat is typisch Frans. Smorgens leggen ze een eitje. Uh, sur le plateau. Compris? Le plateau. Nee, oui. Uh, le plateau. Le petit déjeuner, het ontbijt, avec un œuf. <lacht> heb, heb je het? Un œuf, dat is een ei. Wist het niet? Nou, ik wist het ook niet. Nee, ik wist het ook niet, maar ik herkende ze. Ja, ik herkende ze. Ik zag die witte dingen toen ik tussen hij Ik zag het duidelijk, ze zijn boven een beetje smaller. Dan lopen ze een beetje breed uit. Van onder zijn ze breed en van boven spits. Of je moet ze zo, zo houden, natuurlijk. Hè. Maar dat noemen de Fransen Anef. Ik vind het leuk klink, ik vind het leuker dan hij. ei. Maar ik vind hij ei zo ordinair, vind je niet? Hij leg een ei. Ik vind ordine... een ei, vind ik niks. Maar, annaf. Dat hebben wij toch zo sterk in Holland. Die korte woorden, die kribbige woorden. Hè? Een kip. Dat vind ik ook niks. Vind je dat nou wat, een kip? De Fransen zeggen, une poule. Een poel. Er zit meer kip aan, dat is gewoon. Hè. Vind ik? Een poel. Een kip die voetbalt. Een voetbalpoel. Nee? Dat klinkt als een voetbalpoel. Nee? Ik? ik vind die korte woordjes, dat vind ik niet. Kip, ei. Ik vind ei helemaal vind niet. Ik vind dat komt er ook zo hard uit. Hè.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 Of nee? En huis natuurlijk. Ja, dat was uh, Toon Hermans met zijn one-man show uit 1974 uit met uh, vakantie in Frankrijk. Ja, France. 1974, ja. Hij ziet er nog wel goed uit, ja. Ja. Ja. Ja, ja voor. Uh, ja. Maar. Ja, want we gaan weer bijna naar het nieuws van één uur. Het nieuws en ja. reclame en daarna gaat Race Radio weer door. Ja. Tot ja, na het dat, nieuws. Uh, Gaan we zeker? Nou...